Kirsten Klomp met het NOS-journaal. ...kamp bij Athene. Ongeveer 600 asielzoekers, vooral Afghanen... ...zaten onder slechte omstandigheden op de voormalige luchthaven. Deels in tenten en deels in de vertrekhal. Met bussen worden ze nu naar andere opvangkampen gebracht. Tot nu toe gaat dat zonder problemen. Een jaar geleden zaten er nog 3000 mensen op de voormalige luchthaven. De Griekse regering kondigde toen al een ontruiming aan... ...maar er was toen geen vervangende opvang beschikbaar...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 In Winschoten is een vrachtwagen tegen een tankstation aangereden. De vrachtwagen was te hoog en ramde de overkapping, die dreigt in te storten. De palen eronder staan gevaarlijk scheef. Een heftruck voorkomt nu dat de hele constructie inzakt. Volgens RTV Noord zijn de pompen in Winschoten niet geraakt en is er geen explosiegevaar. Op Schouwen-Duivenland hebben 19.000 mensen een petitie getekend tegen de aanleg van vakantieeilanden in het Grevelingenmeer. Ze zijn bang dat de vergezichten verloren gaan.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 In de randstad staan files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Bij 1brugge drie kilometer. Op de A27 Breda richting Utrecht. Tussen Hank en Gorkum zes kilometer file met een kwartier vertraging. en Op de andere rijbaan van Utrecht naar Gorkum er staat bij Houten zes kilometer file door een ongeluk. Vertraging zo'n ongeveer 35 minuten. Er zijn namelijk drie rijstroken dicht. En verderop in de richting Breda staat nog eens een keertje file bij Werkendam. Daar staat vier kilometer.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 En dan hebben we het natuurlijk over watertoren, sportluisteraars. We gaan beginnen met een heerlijk, rustig stukje muziek. Joni Mitchell. En zij zingt Both Sides Now. Roses and flows of angel hair, and ice cream castles in the air. And feather canyons everywhere. I looked at clouds that way. But now they only block the sun. They rain and they snow on everyone. So many things I would have done.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 And you leave them laughing when you go And if you can, don't let them know Don't give yourself away I've looked at love from both sides now From give and take And still somehow love's illusions that I recall. I really don't know love. I really don't know love at all. Feeling proud to say I love you right out loud Dreams and skills and circus crowds I've looked at life that way Oh, but now, old friends, they're acting strange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 Ja, we kennen het nummer allemaal van Houston. Die had er ook een grote hit mee. Both Sides Nou, prachtig georganiseerd Voor Joni Mitchell die dat op een prachtig verzamelalbum heeft gezet. Met allemaal covers. Waarom Both Sides Nou, prachtig ingezongen En uh, ik heb ervan genoten. Ik weet niet hoe het met mijn uh, collega's hier in de studio staat. <laughs> hebben jullie er ook van genoten? En toen bleef het stil. Ja, nee, zeker. Tuurlijk. Prachtig. <laughs> Prachtig liedje. Ja, mooie muziek. Prachtig liedje. U luistert naar de Watertoren Sport. We zijn in afwachting van de coaches Dick Suik en Hansje Smit... van de tennisvereniging Zandvoort. Die hebben tot 11 uh, uur les staan En die zijn onderweg hier naartoe. Maar ondertussen kunnen we ook nog iets vertellen over badminton. Want we hebben in Zandvoort een meisje, Imke van der Aa. de broer speelt trouwens ook erg goed. Maar Imke heeft opnieuw de dubbel gewonnen met haar team Zundert Velo. En dat is een team uit Wateringen. Ze, hebben, ze zijn dus Nederlands kampioen weer geworden. En ze hebben opnieuw de beker gepakt in een snik heet Epe. En het was trouwens het afscheid van Imke van der Aar... bij die, bij die club Zundert Velo... Want uh, ja, uh, de Nederlandse Badmintonbond heeft besloten dat er een nieuw koppel komt voor het dubbelspel. Imke gaat samen met de Nederlandse kampioen Cheryl Secunder naar de Verenigde Staten en Canada om wedstrijden te spelen als nieuw Nederlands duo. Uh, verder gaat ze spelen voor de BC fos sur mer in Zuid-Frankrijk. En daar wordt ze heen en weer gevlogen om daar te spelen. Het is echt ongelooflijk. Ja, dus die gaat aardig wat punten scoren op de KLM <laughs> ja. En Straks lekker gratis op vakantie. Dat is natuurlijk toch wel mooi. Nou, ja, maar we zijn vind... natuurlijk hartstikke trots met zo'n meid in, in Zandvoort. Het is trouwens opmerkelijk hoeveel talenten er hier in Zandvoort rondlopen. Jeugdige talenten in de verschillende sporten. Dat is natuurlijk geweldig. Ja. En, en Joop zou er alles over kunnen vertellen, maar gaan we die nog spreken? Of? Joop is uh, dit uur weg, we oh. gaan proberen in het derde uur ah, je ook ah. nog, uh, maar in de, ondertussen kunnen we natuurlijk ook nog een berichtje uh, voorlezen. Ja. Traditiegetrouw is vorige week donderdag, verdag, het vaarseizoen van de watersportvereniging Zandvoort geopend. Dat gebeurt ieder jaar met het hijsen van de nationale driekleur bij het verenigingsgebouw aan de boulevard Paulus Lood. Een andere traditie zijn de zeilregattas, die aansluitend in de middag worden gevaren. Dat is een prachtig gezicht, hè? die katte ons op Brugge, ja. de zee. Heerlijk. Ja. Dan nog even naar het Hotse Begonia toernooi... dat uh, afgelopen weekend ja. gehouden werd. Dat was vooral een Zandvoortse aangelegenheid. Het was voor de 25 ste keer dat het gehouden werd. En uh, het werd geopend met een wedstrijd tussen Ajax en Oude Zandvoort. En het leuke was dat uh, Laurens den Heuvel... de nieuwe coach van Jong HFC en de ex-coach van uh, Zandvoort... dat die daar de grote ster was in dat team... Het is uh, opmerkelijk. Hij wilde zelf weer bij Ajax gaan voetballen. Maar dat kan niet omdat hij bij HFC gaat trainen. Hè. Hm. Maar die speelde een wedstrijd, jongen, En die, die gasten van Ajax wonnen die pot heel dik. Maar alle goals wa waren bijna voorbereid door Laurens de Heuvel. En hm. Dat is toch wel een grappig iets. Natuurlijk. Prachtig. Ja. We hadden het net over die, uh, die uh, transfers van wat 80 miljoen euro had jij. Nou was um, Real Madrid die bood 100 miljoen hè, aan Monaco voor hun supertalent... Mebappé. Mbappé, Me Mbappé. Me Goeie voetballer, joh. Maar ook Arsenal heeft dat geboden aan Monaco. En wederom hebben ze nee gezegd. Want ze willen de 18-jarige spits... die dit seizoen in 44 officiële wedstrijden goed was voor 26 goals... niet kwijt. En ze hopen zelfs dat hij een nieuw contract bij hun... Ja, en Monaco heeft geld zat. Ja. Dus die kunnen dat gewoon uh, afwijzen. 100 miljoen. 100 miljoen, dat wijs je. Nou ja, oké. Okay. Nee, weet jij dat de dames van ZHC één punt zijn uitgelopen op titelconcurrenten Hoekse Waard? De Zandvoortse dames wonnen zelf in Rotterdam met het grootste gemak 0-17 van Feyenoord. <laughs> heeft Feyenoord ooit zo dik verloren? Terwijl de Hoekse Waard tegen Thor, T-H-O-R, dat over twee weken naar Zandvoort komt, niet verder kwam dan 3-3. ZHC heeft met nog twee wedstrijden te gaan nog twee punten nodig om kampioen te worden. Nou, je zou zeggen dat gaat niet meer mis. En zondag zou dat op 11 juni dus thuis tegen Thor kunnen lukken. En we hebben het dus over hockey, hè? Ja. Dat gaat goed, hè? Dat gaat heel goed. Jij houdt het nog even lokaal. Dan ga ik nog even nationaal weer. Ja, want ja. Uh, je had het net over die Cyril Dessers. Die uh, naar FC Utrecht gaat. Maar uh, ze blijven shoppen in de Jupiler League. Ja. Want ook Sander van der Streek van SC Kambuur. schijnt naar Utrecht te verkassen. Ja, dat is wel duidelijk. Dat is wel ja. gedaan. Ja, heel leuk. Ja. Afgelopen weekend stond Circuit Zandvoort. Het in het teken van vette Volkswagens. De Belgische VW Fun Cup. Of Huawei, ik weet niet hoe je het uitspreekt, had er een Benelux open race van gemaakt, die wellicht mede dankzij het mooie weer behoorlijk wat lief, euh, liefhebbers trok. En er is zo ieder weekend wel iets te doen op het circuit in Zandvoort. Ik geloof dat er dit weekend ook weer wedstrijden zijn. Het lijkt mij dat Pinkster, Pinkster Races... Ja, natuurlijk. Pinkster Weet je er iets van van die Pinkster Races? Nee, nou, Eigenlijk niet, maar we gaan uh, meteen even zoeken. Hè? Ja, want jij hebt altijd zo'n mooie telefoon waar je alles uithaalt. Ja, precies. Nou ja, dacht ik. Dat dan gaan we nu... Uh, hop, uh, Pinkster Races Zandvoort. Mm Het -hmm. staat er helemaal niets over in de krant dan. Wat gek is nee, dat? Ja, dat vind ik ook gek. Dat zou je toch... Uh, nou, er staat wel iets in de... Je bedoelt de Zandvoortse krant? Ja. Ja, daar staat wel iets in natuurlijk. Nou ja, goed. De Pinkster Races beloven een rijkelijk autospeurtweekend met een grote diversiteit aan deelnemende series. Tijdens de 2017-editie vormt de bijzondere Marcel Albers Memorial Trophy... weer een van de hoogtepunten met volop close racing. 3 en 4 juni staat het Zandvoortse racecircuit... in het teken van een boeiend programma met de internationale raceklasse... Zeven race maken hun opwachting. De nieuwe super Tourwagen cup de STWC-serie... biedt een platform voor coureurs die het clubniveau ontgroeid zijn. Twee wedstrijden van elk 50 minuten... inclusief de verplichte pitstop, staan op het programma... voor zondag 4 juni. De Conrad Mazda Max X5-cup, met 50 felle roses aan de start... rijdt ook op zondag twee races. En daarnaast is ook de Mazda MX-is-cup... Championship UK van de partij. Met drie sprintraces is dit een klasse om van te genieten. Vanaan, vanuit Duitsland is de DMW, de DMW. BMW Challenge aanwezig met een mooi en gevarieerd startveld. Twee wedstrijden staan op het menu voor de klasse die gekenmerkt wordt door verschillende modellen en types van BMW. Nou, ga maar lekker met zich wieder. Heerlijk, achteren? als het dit weer is, dan zit je daar op de duin. Fantastisch hoor. Ja, ja. We hadden het net over die rare transferbedragen. Maar weet je hoe ze dat kunnen betalen? De Premier League in Engeland heeft maar liefst 2,8 miljard euro. Dat hoor je goed. 2,8 miljard euro. Hoeveel nullen zijn dat? Aan tv-gelden uitgekeerd aan de 20 Premier Leagues clubs. Ja, maar dat is de reden waarom ze daar zo goed gaan. Joh. Ongelooflijk, hè? Chelsea kreeg namelijk als kampioen... 172 miljoen euro uitbetaald. Ja, ja. Dat is onverstelbaar, hè? Ja. En Tottenham Hotspur eindigde weliswaar als tweede in de competitie... maar ontving met 167 miljoen euro. Minder geld dan de nummer 3 Manchester City... die 168,6 kreeg. En de nummer 4 Liverpool die 167,7 kreeg. Hoe is het allemaal mogelijk? Zeg maar, er geld in. Je zou zeggen dat Zingo... Single die uh, nu ook de Tweede Divisie uitzendt... Ja. ook best eens een keer wat geld aan die arme clubs hier in Nederland ja. zou kunnen geven. Ik geloof hebben. wel dat het, dat het eerste jaar was een try-out jaar... en ja. dat het het tweede jaar de bedoeling zou zijn. Ja. Dat zou mooi zijn. Dat zou toch mooi zijn, want dan houden uh, die clubs uh, houden er ook eens wat aan over. Overigens, uh, die wedstrijd. Weet jij nou exact de tijd? Hoe laat die begint, die kampioenswedstrijd van uh, Jong... HFC? Nee, ik heb begrepen half twee. Ik sprak uh, de aanvoerder Koen Duitshof van de week en die zei tegen mij half twee. Maar zullen we dat, wil je dat we dat even opzoeken? Ja, Dan komen we daar ja, zo even op terug. Ik denk, ik, ik wil het wel graag weten aan ja. de Spanjaardslaan. Er moet natuurlijk een heleboel publiek komen. Want het zou je toch gebeuren dat je voor het tweede jaar of elkaar... Uh, Nederlands kampioen wordt, zeg, als, als, als jonghaar. Ja, geweldig. Ik ga het voor je opzoeken. Ik ja. denk dat we in de tussentijd even een lekker plaatje gaan doen, Cheryl, toch? Zeker weten. When I'm 64, Beatles.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 Was dat, uh, ja, ja, ja. Ja, ja, ja, dat ging even iets te snel hè, Charles? Ja, ik was even <laughs> van mijn plek hè. <laughs> dat moet je ook niet doen hè. tijdens een live uitzending. Was je pijpen... Uh... Ja, ik heb even wat pijpjes naar boven gebracht. Nou je ja. pijpen, ze wogen ook eens lood. Nou, heel goed. En we hadden het even over Jong-HFC hè. Die spelen uh, de halve finale, hè. komende zaterdag, de eerste wedstrijd. Um, we zeiden half twee, maar het is half drie aan de Spanjaardslaan. Nou ja, als je om half twee komt is het ook gezellig. Is ook gezellig de, natuurlijk, koffie, want dan gebeurt koffie er koffie is het be beste. He? Absoluut. Dus komende morgen, moeten we gewoon zeggen, morgen om half drie aan de Spanjaardslaan. Maar iets anders, Henny. We hadden vorige, vorige week natuurlijk Hans van der Staten hier in de uitzending over het G-toernooi. Het grootste G-toernooi van Nederland, hè. En jij was er. Fantastisch. Vertel eens, hoe was dat? Ja, ik heb nog nooit zoveel blijheid gezien op gezichten van kinderen als tijdens dit toernooi. Je moet je voorstellen, er loopt van alles aan handicaps. Hè? Er zijn jongens die lopen in een poortje met vier wieltjes en die staan daarin... En die zijn dan zo slim, dan pakken ze die bal... en die nemen ze tussen hun benen... en ze rennen dan met dat poortje naar voren. Doel in, en dat telt, hè? Dat <laughs> oh ja. Maar of die jongens nou verliezen of winnen... het maakt ze geen fluit uit. Ze hebben zoveel plezier. En uh, uh, de, ja, Ik moet de organisatie een gigantisch uh, compliment geven Ja, maken. want, want hoeveel, hoeveel kinderen zijn er dan uiteindelijk? Uh, want de, ze komen uit het hele land, uh, ja, denk ze, ik. Ja, er zijn, ik geloof dat er 34 verenigingen waren. Jongen. Nou ja, tel maar. Dat zijn zeker 450, 500 deelnemers... En allemaal 500 lachende gezichten. Ja, dat is uh, ongelooflijk. Geweldig om, uh, feest, om te, het te mee te maken. En de organisatie inderdaad hulde daarvoor. Weet je wat ook heel grappig is? Nou. Op Facebook ja. wordt heel veel gereageerd op uh, het optreden van Willem van Hanegem bij Pauw. Ja, heb je het gezien? Ja. ja. ja het, het, het, het, het was gek dat hij zo emotioneel werd. Hè? Van die paar mannen die hem... ...toespraken, zeg maar. Hè? Ja, en dan Ron Brouwer bijvoorbeeld... ...de man die uh, continu actie voert... ...om kleding en dergelijke naar Afrika te krijgen... ...om daar het voetbal van de grond te trekken. Die, uh, ja, die zegt... ...het is een man naar mijn hart. Hij is echt. Uh, Gijs Zandbergen... ...Herman van der Velde, Herman, ...de bekende Herman van der Velde hè, ...van Radio Tour de France oh. met zijn muziek. Willem is een echte kanjer. Imka Drommel, klassevent. Ron Hout, Willem is zo puur. Het uh, is... Nou, we hebben hem hier zelf in de uitzending gehad natuurlijk. Hè? Mm -hmm. En uh, ja, het is, hij is natuurlijk een, een recht door zee... eerlijke vent die gewoon zegt wat hij vindt en denkt. En ja, klaar, en zo is het. Wij Nederlanders zeggen daar nooit zoveel over. Nee. Maar die Marokkaanse voetballers, die zijn hem allemaal zo dankbaar. En dat vertelden ze ook in die uitzending. En Willem werd daardoor geëmotioneerd. Ja. En begon een beetje te tranen. Ja, het was, uh, het was mooi. Maar het dat was is Willem van voeten uit. Ja, precies. Uh, kan je van een vent. Laat dat gewoon uh, zien en dat is goed. Ja. En Zeker uh, in de voetballerij. Hè? Absoluut. Mooi. Uh, ja, we zijn nog steeds in afwachting van onze gasten... die, uh, zoals u net hoorde, nog op de tennisbaan staan. Dus we hopen dat ze ieder moment aanschuiven... om daar over het geweldige succes van het Zandvoortse tennis te praten... Ik denk dat we gewoon ja, eh, weer ja, even Charol ja, een lekker liedje doen, toch? Als je straks komen, heb ik een verrassing. Geef eens gewoon een zondagmiddagje. middagje, een sunny afternoon. Heel goed. Sail my yacht He's taken everything I got All I've got's this sunny afternoon pleasantly live some cruelty Now I'm sitting here Sipping at my ice cold beer blazing. Live so pleasantly. Live gigantische hit van de Kings in de jaren 60, 65, meen ik was dat, dat zij, dat zij scoorden. Jazeker. Ja. Prachtig, uh, uh, lekker liedje. En als ik zo naar buiten kijk, dan wil ik daar ook wel zitten in die summertime. Kijk. Uh, zondag, uh, jij me, uh, uh, noemde het al, Henny, is ja. de Champions League finale hè, tussen Real Madrid en Juventus. Ik heb elf weetjes voor je. Misschien wel leuk. Zal, zal ik ook nog iets vertellen? Want oh. er zijn natuurlijk Nederlandse spelers die zich daar ook mee bezighouden. Wesley Hoed, ik hoop en denk dat Juventus wint. Ik heb het van dichtbij gezien. Hun verdedigers halen zo'n hoog concentratieniveau. Hun zegen zou ook goed zijn voor het Italiaanse voetbal. Ja, nou, dat, dat is dan nog af te wachten. Want bij een van die feitjes, en daar kom ik zo op... blijkt dat Juve het niet eenvoudig heeft in zo'n finale. Maar wist jij dat de Champions League 25 jaar bestaat? Dit jaar? Nee. Ja, het, het heette ooit, toen het werd opgericht 25 jaar geleden... het European Champion Clubs Cup... En uh, uiteindelijk kreeg het, werd het de Champions League, er werd een groepsfase aan het toernooi toegevoegd, waardoor meerdere teams uit hetzelfde land kunnen deelnemen. Nou, hier komt hij, Juve zoekt revanche. Dus nummer twee, waarom? Real en Juve stonden één keer eerder tegenover elkaar in de Champions League finale. En in 1998 gingen de Madrid in in de Amsterdamse Arena met de eer vandoor. Real kan geschiedenis schrijven, want sinds AC Milan in 1989 en 1990... is het geen enkele ploeg meer gelukt om twee jaar op rij... de hoogste Europese clubprijs te winnen. Um, hier, Juve is de eeuwige loser, hè, want ze stonden in totaal acht keer in de finale... waarvan drie keer op rij tussen 1996 en 1998... en wat denk je, liefst zes keer grepen ze naast de titel... Het is dus echt de eeuwige loser. Uh, het is ook een strijdje tussen de BBC en de BBC. Want waarom? Uh, Bale, Benzema en Cristiano spelen tegen Buffon, Barzagli en Ciellini. Het is trouwens te hopen voor Beel dat hij kan spelen in zijn thuisland, hè, in Cardiff. Want hij is herstellende van een kuitblessure. En uh, Zidane hè, die kan zijn oude liefde pijn doen, want hij speelde uh, in Turijn... Uh, vijf jaar maar liefst voordat hij in 2001 naar Madrid vertrok. En als huidige trainer van Real Madrid kan hij zijn oude liefde dus op de pijnbank leggen. En Buffon uh, die kan, uh, heeft nog één droom. En uh, de 39-jarige keeper uh, is legendarisch. Hè? Dat staat al buiten kijf. Hij is de enige keeper die het ooit tot voetballer van het jaar schopte in 2003. Hij werd wereldkampioen met Italië in 2006... En hij won de UEFA Cup met Parma en meerdere Serie A-titels met Juve. Iedereen, en er ontbreekt dus nog één klein prijsje. Hè? Iedereen gunt Buffon, Buffon uh, de Champions League winst. Hè? Hij heeft twee keer verloren. Precies. Edwin van der Sar bijvoorbeeld zegt... hij is een van de beste keepers van de laatste 50 jaar. Jasper Cillessen: ik gun Buffon de Beker. Een groot sportman die veel won, maar de Champions League nog nooit... Hij mag van mij de kroon op een schitterende carrière zetten. Ja. is de Licht, ons jonkie uit het Nederlands elftal. Ik zeg ook Juve, vanwege Buffon. Hij was al prof toen ik nog niet eens was geboren. Een finale om naar uit te kijken. Het mooiste affiche qua ploegen op dit moment. En dan Vincent Jansen tot slot. Ik heb geen voorkeur, maar ik zie Juventus winnen. Technisch zijn ze in staat de aanval van Real droog te leggen. Ja, zelfs Ronaldo. Ja, moet je nagaan. Ja. En weet je, nummer 8, ja. weet je dat het stand tussen Real en Juve, als het aankomt de Europese titels, 11-2 is. Dus we moeten echt uh, um, iets gaan doen. Hè? En, en nummer 9 even, de scheidsrechter, um, dat is de 41-jarige Duitser Felix Breik. Ja, en goed. hij moet de wereldsterren uh, zien, in toom zien te houden. Um, eerlijker krijg je ze niet, want hij is dokter in de rechten. Ja, dat is een, goeie, een hele goede scheidsrechter. <laughs> ja. Wist jij trouwens dat Juventus-Real Madrid... de op één na vaakst gespeelde wedstrijd in de geschiedenis van de Champions League is? 19 keer. Alleen Real Madrid tegen Bayern München was vaker een affiche, 24 keer. De onderlinge balans tegen Juve is nipt in het voordeel van Real. 9 tegen 8. 9 overwinningen tegen 8. Twee keer gelijk. Ja. Maar sinds de eeuwwisseling wint Juventus juist vaker. Ja, en uh, dat gaan we dan zien. En het is namelijk ook een strijd tussen de coaches en de zijlijn. Jong zijn ze, want uh, Massimiliano Allegri is 49 en Zidane is maar 44. En Zidane won natuurlijk de Champions League al twee keer. In 2002 als speler en vorig jaar als coach van Real. De finale van 1998, kan je je die nog herinneren? In Amsterdam vochten ja. Clarence Seedorf voor Real en Edgar Davids voor Juve... felle duels uit op het middenveld. Real won toen met 1-0 door een goal van Predrag Mijatovic. En dan heb ik nog een uh, laatste weetje... over de Champions League finale van komende zondag. De finale wordt gespeeld in het Millennium Stadium in Cardiff. En dat werd geopend in 1999. En een jaar later scoorde Jari Liedmanen, daar is hij... Hier voor Finland het eerste internationale doelpunt in de met 1-2 gewonnen wedstrijd tegen Wales. Overigens werden de eerste elf finales die hier gespeeld zijn allemaal gewonnen door de thuisploeg. En ik weet niet wie de thuisploeg is komende zondag, maar... Uh, uh, ik eigenlijk denk. Niet, denk. Maar is het Real Juve of Juve, nee, Real? Juve Real? Nou, dan uh, ziet het er gunstig uit voor Juventus. Heel mooi. Leuk, hè? Ja. Ja. Wat wil jij? Wat je? Nou, als ik, het, als ik het zo allemaal hoor en ik, ik, ik heb het niet helemaal gevolgd... maar dan met zo'n bouffon en ja, daar zou ik het Juventus wel gunnen, geloof ik. Zal ik jou eens vertellen? Nou? Real Madrid komt er niet door. Die verdediging van Juventus is zo ongelooflijk sterk. Het wordt echt een overwinning voor de Italianen. Viva Italia. Buonanotte. Real Madrid. Heb je iets Italiaans klaarstaan, toevallig Charonnet, hè? Nee, ik had uh, een oudje van uh, uh, Anita Meijer, die Alternative TV. Oh ja, yeah, dat is ja. ook leuk. Ja. ja. Dus uh, daar komt hij. Ja, goed. Anita mij natuurlijk ook, de stem van Hans Vermeulen van de Sandy Coast. En het bandje heette destijds The Rainbow Train. En Hans Vermeulen inmiddels woont in het warme Thailand. Anita, die toert hier nog steeds, nog steeds als zangeres door Nederland. En nog steeds met een uitstekende stem. We gaan gauw weer naar watertorensport. Ja, en zo is het. Want weet je wat ook een leuke sport is? Nou, bomschuitvaren. En we zitten hier aan de Tolweg 10A in onze studio... boven het clubhuis van de, van de Bomschuitvereniging. Ja, bouwclub sinds 1977. Ja. En het leuke is, die hebben morgen open dag hier. Ja. En ja, je kan uh, uh, zelf bomsch... <laughs> bomschuiten bouwen. Uh, dan word je lid van de club en dat betaal je 110 per jaar. Je neemt je eigen gereedschap mee naar de Tolweg 10A. En op dinsdag van uh, 7 tot 10 zijn ze dan bezig met de cultuurhistorie van ons dorp Zandvoort. Verblijvend komen kijken kan ook. Je bent altijd welkom en de koffie staat klaar. Donateurschap kost 12,50 per jaar. En dan ben je ook uitgenodigd om die jaarlijkse open dag te bezoeken... onder het genot van een hapje en een drankje. Dus als u dat wilt doen, neem contact op met de penningmeester. 023 Rob Bossink is dat trouwens. 023 573 4191. 023 573 4191. 9, 1. Zo is het. Henny wat vond jij van dat fotootje van Tiger Woods van de week? Ja, ik vind het een raar verhaal. Eerst zou hij dronken geweest zijn. Nou, als je die foto ziet, dan geloof je dat ook. Ja. Maar hij zegt dat hij in slaap gevallen was in zijn auto. Dat kan natuurlijk ook Ik zie er ochtends ook uit als iemand raar. Nou ja, Hij zei met name dat het door uh, medicatie kwam. Ja. Maar hij werd dus gevonden in een auto, slapend uh, met zijn hoofd op het, uh, op het stuur. Terwijl de motor liep. En uh, ja, uh, hij is gearresteerd en hij is uiteindelijk uh, um, weggezonden met een uh, boete voor uh, rijden onder invloed. voor Welke invloed dan ook. Hè. Ja. Medicatie kan, ja, maar, ja. maar het is wel uh, ongelooflijk dat het uh, maar doorgaat met die jongen. Wat is dat toch zonde? Zo'n groot sportman wat geweest ooit. Een was dat. Ja. En wat blijft er dan van over? Hè? Ja, het, het is. De prijs van, de, ja, van de roem voor sommige mensen. is van roem, te dragen. Nee. Hey, we zijn nog steeds in afwachting van de coaches Dick Suik en Hans Smit. van de tennisvereniging Zandvoort. Mm -hmm. En dat is omdat afgelopen weekend. het uh, eredivisie-gebeuren met tennis weer begon. Dat is op een ontzettend hoog niveau. En Zandvoort was twee jaar geleden landskampioen. Ja. Vorig jaar tweede, toen verloren ze hier op de eigen baan van Leimonias. Uh, ja, en ze hadden een hele goede start het afgelopen weekend. Want Leimonias kwam hier naartoe, dat is een club met alleen maar buitenlanders. Terwijl Zandvoort één buitenlander heeft, een nieuweling. 28-jarige lange blonde Amerikaanse Alexa Gletsch. Zij won trouwens twee keer met 7-6 van de Italiaanse Corina Dentoni. Leslie Kerkhoven. Die versloeg de Roemeense Buzarnescu met 6-2, 0-6 en 1-6. En ze gaan dus goed. En we wilden heel graag met, uh, met de coaches ook over de heren spreken. Want die Zandvoortse heren, die, uh, dat zijn drie broers. Een tweeling en een enkeling. En uh, dat zijn Tellen, Griekspoor. Dat is een, uh, die speelde trouwens tegen de, een Belg, Maxime O'Ton. En uh, die hem met 2-6-6-4-6-4. Zijn oudere broer, Scott Griekspoor, uh, die heeft een tweelingbroer Kevin, maar die Scott die won, nee die verloor van uh, de Belg Niels Dessin met 6-7-6-7, dus toen was de stand 2-2. En Leslie Kerkhoven en Daniela Harmsen, een van de beste dubbel uh, van Nederland, waren oppermachtig tegen het Roemeens-Italiaanse duo 6-1-6-3. Talon en Kevin Griekspoor, de super tiebreak gespeeld in plaats van een derde set, dat is ook weer helemaal nieuw in het tennis... tegen de Haagse Belgen, 6-3, 3-6, 17 verloren. Dat betekent dat, dat aan het eind de eindstand tussen Leimoninas en uh, Zandvoort 3-3 was. Ja, nou, uh, afgelopen zaterdag daarvoor hebben ze uitgespeeld tegen Levenburg. Die hebben ze, uh, dat is trouwens het tweede jaar dat die in de Eredivisie spelen... maar die hebben ze dik gewonnen. En nou zijn er dus uh, vier ploegen die twee wedstrijden gespeeld hebben en drie punten hebben. Alta, Leimoninos, Lobbelaar en Zandvoort. En ja, dat is natuurlijk toch wel heel knap. Onderaan staat trouwens de bekende ploeg van vroeger, de metselaars. Die hebben nul punten uit twee wedstrijden. Nou. Uh, Hennie, klinkt goed. We zouden ze graag even willen ondervragen, maar uh, het duurt nog even, ja, toch? Misschien toch te druk met uh, de wedstrijd van morgen op yeah. play... om twaalf uur, okay. gratis entree. En dat is een wedstrijd... Uh, Volgens mij tegen een mede kop lopen. Alta. Belangrijke wedstrijd. Ja, ik heb verder eigenlijk ook niet heel veel uh, nieuws meer. Wij hebben zoveel doorgenomen vanochtend. Dus ik stel voor dat we toch weer even naar show gaan met ja. een lekker plaatje. En, ja, om twaalf uur krijgen we trouwens nog iets leuks. Dan komt uh, Michel Kappen, oud Ajax-speler. Uh, tot zijn vijftiende heeft hij daar gespeeld. En dat is de man die uh, Swiss, uh, Scots Whiskey International heeft opgericht. Ja. Dat zit uh, ergens in de buurt van Lisse of uh, in ieder geval daar in, in die... Uh, nee, Sasserheim is het, moet ik zeggen. En die uh, heeft iets nieuws en dat is een, uh, een... Dat komt eind van het jaar, begin volgend jaar, maar we gaan er straks uitgebreid over praten. Dat je ook uh, kan, net zoals het gebeurt op de AIX, mm. kan gokken op whisky. Gokken, ja, gokken, beleggen. beleggen. Maar goed, dat doen ze nou, ja, natuurlijk. Maar dan... Gokken, toch? Ja, eigenlijk wel hè. Ja, ja. Maar je kan dus een fles whisky kopen. Ja. En die kan je dan weer verkopen. En oh, ja. van, ja, het is Ongelooflijk. Maar dat hebben, faal... jullie, hebben jullie aandelen, man? Of... Nee, nee, nee. nee, nee, nee. <laughs> Ik, ik waag van... me niet aan dat spelletje. Nee, en ik drink het liever. <laughs> ja, precies. Nou, voor, mij, voor mij is het ook een grote tragedie hoor, die aandelen. Ik heb ooit eens echt waar 24.000 euro uh, verloren aan die, aan, die, aan, die, aan, die, aan die bende. zonder man. Ja, dat gebeurde. Ik had in, in augustus. Van het jaar 9-11, dat die vliegtuigen die torens in vlogen, kocht ik aandelen. Toen, toen was de markt nog, nog helemaal gunstig, zeg maar. Maar na die aanslag in Amerika, toen stortte de hele boel in. Ik had net die aandelen gekocht bij Dexia in België. Een vreselijke maatschappij trouwens. Die waren nergens toegenegen. Die hadden geen medelijden. En, en 24.000 euro in het water. Ja. Nou ja dat Ik is, is aan, het is de gok wat jij zegt Henny. niet het is gokken ja. maar het blijft een tragedy nee. BGS inmiddels hier ook uh, aangeschoven. Irene, Irene ja, Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Hoeveel marathons heb je van de week gelopen? <laughs> nee, ja, is niet, nou, Ik uh... heb woensdag 18 hols gelopen. Nou ja, niet helemaal <laughs> zelf. Maar, okay, uh... okay, okay, het is wel een dus... prinses, maar niet prinses Irene. Het is Irene de Jager. De presentatrice van het laatste uur. Ja, de sport. met jullie samen. <laughs> Ja, <laughs> waterstoren, sportlunch. Ja, ik, ik, ik was nog helemaal niet zo ver, hoor. Dus ik, nee, uh, nee. ik kom binnen maar zeilen. He, ik maar... wil even wat recht zetten. Ja, want uh, jij roept de hele tijd dat die Champions League finale zondag is. Maar dat is helemaal niet zo. Hij is morgenavond, ben kwart ik, voor negen. En ik ben blij dat ik dit van je hoor. Want ik ging de zondag voorzitten. <laughs> en dat was dus niks geworden. Hè? Nee, dat was niks meer geworden. Dus uh, onthoud, Champions League finale, Real Madrid, Juventus. Morgenavond, kwart voor negen. In Wales. Juventus Real. Met... Ja, Juventus. dat is staat belangrijk, he, want Het staat er Ju andersom, he. Juventus moet winnen. Buffon het... moet hem pakken. Oh ja, het staat hier inderdaad Juventus Real. Ja, ja, ja. ja, klopt. Ja, dus dat is de thuisploeg. Nou, en die wint toch? Ja, ja. Dan, uh, dan winnen ze. Zeker. Ik hoop het voor zo, trouwens. Hé, um, onze gasten die uh, laten ons stikken, hè? Nou, ik weet niet of het stikken <laughs> Zullen het misschien vergeten zijn of te druk zijn met... Uh, met de mannen werk. van de tenniskerkers tennis. Nee, maar... <laughs> ja, jammer. Nou ja, goed. Uh, ja, het is jammer, want bij die, bij die tennisverenigingen... die drie broers, Tellen, Kevin en Scorch... de tweeling, de laatste twee... daar is echt sprake van broederliefde. Ja. Want terwijl ze zelf staan te spelen... staan ze te kijken wat hun broertje op de andere baan doet. Laten ze zich een beetje afleiden. Maar ze zijn wel verdraaid goed, hoor. Ze winnen eigenlijk heel veel... En dat nieuwe Amerikaanse meisje, die Glatch, is ook goed hoor. Dus ik, uh, ik geef ze een goede kans dit jaar om weer hoog mee te doen voor het Nederlands kampioenschap. Maar ik had het graag allemaal uit de, uit de monden ja. van de coaches gehoord. Zeker. Nou goed, dat is niet zo. En dat uh, wellicht een volgende keer dan, ja. dan gaan we er vanuit. Ik, ik lees overigens net dat er een regeling getroffen is in zaken de strandbungalows. Ik weet niet of jullie daar nog iets over gezegd hebben. Nou, ik wil nog wel iets over die bungalows zeggen. Want over die enorme golf die we hadden in Zandvoort. Daar uh, heb ik een filmpje van gezien. Ik geloof dat jij dat ook gezien hebt. Ja. Maar zelfs de huisjes kwamen uh, onder. Ja, hij, hij ging echt zeg maar van de zuid trok hij op naar de noord. En bij de huisjes. En er stond, er was ook nog een auto op het strand. Ja, en die werd ook, ook volledig niet. verrast daardoor. En uiteindelijk ging het inderdaad richting de huisjes die daar staan. En die staan natuurlijk twee rijen achter elkaar. Nou, die achterste huisjes, daar was niks meer aan de hand. Maar die voorste huisjes, die hebben zeker wel wat schade gehad, denk Zo ik. Ongelooflijk. En ja. al die, die, die luchtbedden en, en bedden van op het strand en al die, die schermen, jongen. Dat is allemaal pleiten. Ik wil... Ja, de, de, de, ik heb het gezien ook inderdaad. Het is een uh, aardige strop weer voor die strandtent-eigenaren. Nou, voor sommigen, want er waren er een aantal die zeg maar... Uh, door de dag daarvoor, hè, door de warmte van de dag daarvoor... Uh, de dingen hadden laten staan. Zo van ja, het wordt weer een mooie dag. Er was geen enkele voorspelling gedaan... dat er iets zou gebeuren wat uh, kwaad kon. En uh, daardoor zijn dus een heleboel bedjes de zee ingegaan. Uh, nou, en door het schuim wat er op dat ogenblik op het strand lag... zijn die bedjes ook, dus behalve de zee ingegaan... ook voor met het schuim gekomen. Dus die hebben wel een klusje gehad... om dat allemaal weer bij elkaar te rapen... en schoon te maken en weer terug op de plek te zetten. Er waren ook een aantal strandtenten... die hadden het gestapeld. Die, daarbij zijn de bedjes omgevallen... maar die hebben niet zoveel schade geleden daardoor. Maar goed. Maar, maar, maar, maar is er iets bekend over de oorzaak... van die nee, rare Ja, daar tsunami. is wel wat over gezegd. Ja, daar ja, ben van? ik wel benieuwd naar. Uh, het... het uh, ja. Was, ja. Het, was het een windloos? Nee, nee, nee, nee. Het had iets met de warmte te maken en met het water op zee. Nou, iets, had, weet jij, Charles? Ja, bepaalde uh, regenbuien die ontstaan boven, boven de, de zee. Die kunnen een hele snelle luchtdruk uh, verschillen, kunnen die veroorzaken. Komt maar heel zelden voor. Maar als het voorkomt, is het heel krachtig. En daar, dat veroorzaakt dan zo'n kleine tsunami, zeg maar. Dat, heb, dat werd van de week verteld door Gerrit Hiemstra... Uh, op het Nationale Nieuws, zeg maar. Ja, het was, een, uh, het was bijzonder, ja. Als je die filmpjes ziet, dat is ook wel ja. angst, beangstigend, hoor, vind ik. Nou ja, het, zeker wel. En, ja. en het was ja, zes uur s ochtends. Gelukkig misschien, ja. want bedoel, als dat overdag gebeurt... dan is dat een heel ander verhaal. Ja. Maar even terug over de regeling over de strandbungalows. Er is dus een regeling getroffen in zaken de strandbungalows met strandpaviljoen Azuro, de gemeente Zandvoort. Zij hebben een minderlijke regeling getroffen over de kwestie... en hiermee wordt de lopende beroepsprocedure bij de Raad van State beëindigd... en wordt er een weg vrijgemaakt voor de gemeenteraad... om een laatste definitief besluit te nemen... over al dan niet toestaan van de strandbungalows op het Zuidstrand... en dan tussen haakjes Naakstrand, inclusief Havana aan zee. De regeling die minderlijk is, is tot stand gekomen... op verzoek van de eigenaar van strandpaviljoen Azulo... en bestaat uit een vergoeding van de gemaakte kosten... voor de aanvraag en de juridische procedures. Uh, het college van de burgemeester en de wethouders... zal aan de gemeenteraad voorstellen om definitief af te zien... van de strandbungalows op het Zuidstrand. De motivering van het besluit is gelegen... in de uitkomsten van een exter extern onderzoek naar de juridische en financiële consequenties... van het uitsluiten van de strandbungalows op het Zuidstrand. Nou, hij lost, heel uh, Irene, Hij ja? lost. Oké, okay, nou maakt ook niet uit. In ieder geval, het, het, het, het zal waarschijnlijk niet doorgaan. En uh, Azuro heeft een gemoedkoming gekregen... voor de kosten die hij heeft gemaakt uh, om hier tegen in beroep te gaan. Dus, nou, dat waren de strandbungalows. Mooi zo.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 Wat een compliment is Zit, dat Ja, weer. natuurlijk altijd, altijd blij en altijd feestelijk, zeg maar. Vind nou, ik. Ja, dankjewel. dankjewel. Ja, ik wou nog iets zeggen over de avondvierdaagse. Daar probeer ik iets over te zoeken. Die begint dinsdag, heb ik begrepen. Ja, die begint uh, dinsdag. Ik had daar vorige week iets over gezegd... omdat ik toen nog niet uh, heb kunnen ontdekken... wat de starttijden waren daarvan. Maar die staat ondertussen wel overal uh, vermeld. Dus ik ga nog even zoeken... En dan zal ik daar straks nog even extra aandacht aan geven... zodat iedereen gewoon gezellig mee kan doen. Het ziet er volgens mij goed uit. Het wereld dan ziet ja. er heel goed uit. Het wordt niet zo warm. De temperatuur gaat zakken. Dus dat is voor de avondvierdaagse lopers wel heel erg prettig. En voor de ouders trouwens ook, die meelopen. Maar je zijn... zeker, dinsdag begint het. Dinsdag, ja. ja. En dan zal, ja, er zijn verschillende opstartplaatsen. Dus daar wil ik dan ook nog wel even iets over zeggen. Zo ik meteen. wil eventjes... Uh... Ron Perenboom, voller bedanken voor de presentatie in de eerste twee uur. Dat was hard werken zonder gasten. Zeg dat. <laughs> maar we hebben het uh, weer gered, Henny. Ja, toch? en jij hebt de boel gered door te vertellen dat de Champions League finale <laughs> niet op zondag, maar op zaterdagavond is, kort ja. voor negen vanuit Cardiff. En zo is het. En morgen... Uh, um... Hfc, Hfc, half Hfc, 3, HFC, half drie. Half aan de Kijk, Het is echt de moeite waard, de halve finale. Ja. En het zal toch gek zijn als dat HFC wederom Nederlands amateurkampioen wordt. Zeker. Zeker. Zeker. Ik hoop dat ze morgen een mooie basis neerleggen ja. voor de return. Overigens, uh, het kan niet op gras gespeeld worden. Nee. Want uh, de SRO uh, is zo vriendelijk geweest om het... Uh, ja, de velden liggen eruit, de grasvelden dan. Ja. Hè, die uh, zijn al helemaal omgeploegd en uh, worden binnenkort ingezaaid. Zijn ze ingezaaid? Zijn ze al ingezaaid? Ja. Oké. Okay, ja. Nou goed dan. Uh, dus het kan alleen op het kunstgras en dat is met die warmte nooit zo heel prettig. Hè, dat weten we allemaal. Maar goed, dat is. Uh, maar het goede is, zaterdag de weersverwachting in de ochtend, buien, smiddagsopklaringen. Matige westelijke wind, temperatuur in Zandvoort 21 graden. Wat een mooie temperatuur. Wereld, om te voetballen. Ah. Alleen op het kunstgras is het altijd 5 graden warmer. Ja, zeker. Um, volgens mij is het tijd, toch? Ja, wij, uh, ik denk dat we. Uh, nou, bijna, ja, ja. We hebben nog een minuutje. Oh, nee, nou, nou, ik hoor. Ja, ik meestal gezet. hoor ik nog een muziekje van nee, je. Ja, nou, uh, heeft, heeft ook nog een flat uit het verleden. Wat heeft hij? Een flart uit het verleden. Een flart uit het verleden, <laughs> oh, een uh, flat uit jouw verleden bedoel je.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 Ja, Henry Ruckert in het verre verleden tijdens een van zijn uh, wedstrijdverslagen, zeg maar. Uh, nou, luisteraars, ja, uh, een kwart minuut, dus we moeten eruit. Uh, maar we blijven erin, want we komen nog met een derde uur van uh, Watertorenspoor. Tot zo. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.